Gewoon zijn dergemeen van Psalm 74 en daarvan het 18e en het 19e vers. Geef het welke dier dat niets in het wien ziet, de ziel van uw vader buis niet over. Laat grote tot omige haat erover, uw kwijnend volk niet veel zijn verdriet. Dus gauw herdenk uw vast bestaafverbond, laat dat uw haat tot ons in dienst ontvangen. Het land is vol van duistere moord van hebben het geweld van het vriend met rond. Wij noemen nu het 18e en het 19e van Psalm 74. <tied> dat ze zelfs met eer die naar het voordeel van de wet te Toen sprak God al deze woorden, zegende, ik ben de Heere uw God, die u uit de hip land uit het diensthuis uitgereikt hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult het geen gesneden beeld, maar nog enige gelijkenis maken van het geen boven in uw nog van het geen onder dat de aarde is nog van een steen in de wateren onder de aarde is. Jij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijzeren God, die de meest der vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haken. En doe barmaterheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijzerig gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eigenlijk gebruikt. Ze denken sabbada dat jij die heide. zes dagen zult je haar en en uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat beste Heer en de God. Dan zult zij geen werk doen. Zij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw leersmaak, nog uw zij. nog uw vreemdeling die nu op en is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte zijn zevende dagen. Daarom zeggen de Heer de Sabbadak en hij richtte dezelfde. Heer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer u voorstelt. Zij zullen niet doodslaan. Zij zullen niet wegbreken. Zij zullen niet spelen. Jij zult geen fouten getuigenis spreken tegen uw naast u. Jij zult niet begeren is naast een huis. Jij zult niet begeren is naast een vrouw. Nog zijn in meer. Nog zijn in mij, Nog zijn in op. Nog zijn in ezel. Nog iets dat naast is. Aan uw naast is. heeft. Zij hebben aan u aandacht worden voorgelezen dat gededen uit het Heer en Woord. Het welk u kunt afgetekend vinden in het hoofdlied van Salomo. En daarvan nader het tweede hoofdstuk. Wij noemen u Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron en Lady der Daden. Zij de een Lady onder de donen, al zo is mijn vriendin onder de dachten. Als een appelboom onder de bomen des zo is mijn liefde onder de zonen. Ik heb grote lusten in het schaduw en onder. En zijn vrucht is mijn geheim gezondheid. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt, zij lieden mij met de flessen. versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zie onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, zij dochter in Jeruzalem, die bij de reën of bij de hinden bestaat zij. Dat gij de liefde niet opwekt, nog water maakt, totdat het haar lust is. Dat is de stem mijn liefsten, ziet hem hij komt, Springenden op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welk der Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de linken blinkende uit de krariën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn zoon en kom. Want zie, de winter is voorbij gegaan, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien op het land, de zuinkheid genaakt en de stem dat dat er wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt een jonge vijfje voort en de wijn geven hem met een jonge druifje. Sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Mijn duizen zijn in de kloven der vijfjes in het verborgen eener steile plaats, door mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Zank gij bieden onze vossen, de kleine vossen die de wijngaden verderven, want onze wijngaden hebben jonge draadjes. Mijn liefste is mijn en ik ben zijne, die wijd onder de leeuwen. Zodat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste. Wat jij gelijk in een regio of een wereld der hebben op de bergen van Beth-Erf tot zover? Onze hulp is zij in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade. Vrede en barmhartigheid, wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk het vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus, den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. en u het aan. Wij verzoeken de gemeente te zingen Psalm 17, versen 1, 3 en 4. Ik noem nu Psalm 17, vers 1, 3 en 4. haag u heer naar mijn gebed. beschrijf er goede zaken te horen. Vermoei met geen bedrag uw oor. Dat heeft mijn lippen niet gesmet. Gegooi mij dan, mijn klacht ontvallen. Laat voor uw heilig aangezicht. rechtgesteld zijn in het licht. Loog de billigheid aan het hout. Vers 1, 3 en 4, Psalm 17. vanuit zijn vaste woning Alle mensen kinderen gaven waar. En in zeker opzicht ook bewaard. Want God heeft met alle mensen zijn eigen doel. Maar die bijzondere bewaard. Waarvan je gezongen hebt: bewaar me als wappel van het boek. Dat is wel de meeste te bewaren. Want aan je oogappel kun je niks hebben. Of je wordt te blind van. Zo wilde de Heere zeggen, Zo min Dat je eigen ogen bewaren kunt. Dat ik dat ook moet doen. Kun je niks van hebben of ze zijn niet goed meer. Zo moet ik nou mijn volk bewaren. En we dat nou geloven mochten. Mijn oog zal op u zijn, door het veel meer van Gods volk zeggen wat zij ervan zien, als dat ze waarnemen dat God op de neer zit. Want dan raakt je bekeerde man af. Als je dat meemaakt, gemeente, dan ga je niet door de knieën, maar dan kom je wel op de grond voor terecht. Die zei geen gij heren, zegt van taart. Toen op weg naar de maat hem geantwoord werd, ik ben Jezus. Van Azeret, die gij vervolg. Toen was hij meteen geweldig, maar er was drie dagen dat hij niet zag, niet af en niet rond. Dat is geen beschouwing geweest. Dat is een geen hoek gescheeld, zegt er waren allebei getuigen van die erbij waren. Al zagen ze niet alles wat Saulus van tafel zag. Maar ze moesten hem toch bij de hand leggen. En God zag het zeker. O, dat o God. daar door Saulus en Paulus geworden. Als je in de is komt. Bij Ananias, een oud geoefend kind van God. En zegt die man. Vertreffend was het werk, God. Zou de broeder wat wederzien. En Naar een dan overzien. Wel van hem hoor. Dat in reden vervolger van God volk was. En dan zegt hij toch een eind broeder tegen. Dat zeggen tegenwoordig ook wel, hè. En dat is er niks van mij. Maar dat was het te zien. Dat een broeder van de Ik weet wel dat God dat niet zo extraordinair werkt als bij Paulus. Maar toch komt Gods werk openbaar op zekere tijd. Niet in de brutaliteit waarmee de mens om zich aan en er indruk wil leggen op andere mensen. Dat is niks waard. Want God zegt niet door kracht. <lacht> nog door geweld, Maar door een geest zal het geschieden. God werkt door een geest. En in wie hij werkt. Die werkt is er altijd buiten. Opdat hij de hoogste plaats krijgt. Die wordt gewillig gemaakt op de dag van Gods tracht. maar het is meestal dat die kerk met vrezen is bezet, want die heeft op de wereld machtig veel vijand, die heeft inderdaad alles wat van God aftrekt. en die moet bewaard worden in de tracht van God door het geloof tot de zaal. Zie, Gods oog is in het bijzonder op zijn eigenaar. Op zijn kerk, die in het Hooglied genaamd wordt, zijn duivel. Daarvoor vraag ik uw aandacht. Als ik u ga wijzen op de aanspraak van Christus op zijn duik. En dat wel in Hooglied 2, 14e vers. Mijn duif, ik, zijnde in de kloven der sterel, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaan. Doe mij uw stem voor, want uw stem is zoet en uw gedaande is lief. Tot zover. Hier beluisteren we Christus aanspraak tot zijn duif op zijn kaart. Ten eerste vraag uw aandacht voor de schuilplaats. zijn er Zijnde Zijn de in de kloven der steenrots en verborgen in de spijene plaats. Ten tweede, voor de opwekking zijn er. Duif? Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem hoor. En ten derde voor de lof, of het prijzen van vandaag. Want uw stem is zoet, uw gedaante is lief. Het hooglied eet geestelijke samenspraak, waarin beurteling, de bruidegom namelijk Christ en zijn bruid, namelijk zijn kerk, te sprake komt. Velen zeggen dat slaat maar over. Zodat dat vandaan komt dat er we zo weinig ervan staan hebben? Want er liggen grote verborgenheden mee. Een kostelijke verklaring heeft vader <lacht> Harenbroek erover. En ook anderen hebben het hooglicht verklaard. Dat is dus niet om maar over te slaan, want het hoort bij de Bijbel. Ook in de woorden van onze tekst, dan wordt Christus kerst. Aangesproken onder de benaming van duif. Duif, dat is nou geen raaf. Dat is geen roofvogel. Dat is een vogel die kan zich moeilijk verdedigen. De beste is zijn verdediging om zijn huis te zoeken in de vlucht. En waar zoekt hij dan zijn vlucht? Waar zoekt hij dan de schuilplaat? Hier staat het erin. Zijnde in de kloven der steenrotten. daar zoekt nou die duizend schuilplaat? De nestelt hij in de ingang van de spelonken die tussen de steenrotsen zijn. Je moet dus geen vaste rots voorstellen waarop die duimpje zit, want dat zou iedereen zien. Maar je moet hem zien in de spleten tussen verschillende stingeronten. In de gaar of in de hol. Zo wordt het hier bedoeld. Daar zit nou die duif. Daar nestelt hij garen. Want daar zijn verborgen ook. En zo gaat het ook vaak met Gods kerk. Die heeft ook een verborgen schuilplaats. Soms kun je hem zelf niet vinden. Al zijn ze er menigmaal geweest. Want die toegang sluit de nieren af. En die moet je altijd weer op. In de kloven der steenrots. Daar verbergen die daar zit voor de vervolgers. En waar zal nou de beste schuilplaats zijn als Gods kerk uitwendig of geestelijk vervolgers wordt? Dan is de schuilplaats deze de beste. Die in de schuilplaats des allerhoogsten is gezet, zal vernachten in de schaduw. Des onwachten. Alle schuilplaatsen buiten de middelaar, die zullen blijken onvoldoende te zijn. Als de vijanden van Gods kerk gaan achtervolgen, dat is niet de bedoeling van hen, maar dan worden ze dikwijls gebruikt. Om het volk van God uit de valse rust te laten, uit te drijven en naar de middelen toe te jagen. Dat bedoelen ze niet, maar God gebruikt ze. Oeh, wat zijn alle mensen rustzoekers? Maar geen God, geen Christenzoekers. Dat is er niet bij bij de mens. Ook niet na ontvangende genade. Dan is er veel meer een rest En de genade die in het hart verheerlijk is. Als dat men in de echte schuilplaatsen. En toch wat doet de mens als het begint te onweer. Ja dan zoekt hij schuilplaats natuurlijk. Tegen de hevige onweers en reden. Maar. Ik denk toch dat het bij de meesten wel sterk wordt om te proberen nog thuis te komen. Want daar zijn er ook nog die op te En als nou het onweer van Gods is begint in je hart. dan denk ik dat je op de hele wereld geen schuilplaats meer vindt. Zul je nergens terug? Dichter zou zeggen, ik wou vluchten, maar kon nergens zijn. Daar de dood mij steeds veroverd Hij wist het niet. En dan wordt er wel gepraat, dan wordt er wel geschreven. je moet naar de heer Jezus toe vluchten. Maar die kennen we niet. En men zegt, je hebt toch de Bijbel en die leest over de heer Jezus. En dan neem je mannen, dan is het goed. Ah, mensen, dat doen allemaal zelf. Is het dan zo goed zonder een werk des Heilige Geest? Is? De Heer Jezus heeft toch nadrukkelijk gezegd, de Heilige Geest gekomen zijn zal mij verheerlijken. Er dus zal maar ontrust de En die kun je zelf maar rustig zijn door dit en dat te doen. Maar dan ben je nog niet verder uit de papier. Je doet het ook. Je geeft een beetje meer, een offertje meer en dan zijn ze weer gerust. Ik denk dat er duizenden mensen zijn die zich zo gerust hadden. Maar, die duif die werd op de spil ontrust. Daarom kro kro kroop ze in de kloven dat spingrof. Daarom vluchten ze in het verborgene, in het steile maag. Want ze komt nergens meer houden als bij God alleen. Als een Heer de zalig maken werkt. Dan drijft die mens uit al de rust en schuiflaat uit. Dan krijg je met Gods rechtvaardigheid. Met Gods wet, Met Gods heilige, ja, al gebeurt niets je die weet niet waar de zoek moet. En hij weet ook niet waar hij de zoek legt. Of al die dat de bijbel weet. Hij weet het nog niet. Maar God brengt hem bij elke oefening ten einde raar. En dan gaat het hem net als de Joods Wij weten niet wat we doen zelf. Dan ben je pas te klaar. Maar, zegt de de ogen zijn op u. Er leest 123, maar ik haat tot u die in de Nederlandse zit, mijn ogen af. Eerder heeft een mens hem niet nodig. Dan heeft hij het bevelen, lange gebeten, waarin hij voorschrijft hoe hij het had wel en hoe de neer het doen moet. Nooit opgemerkt in jij gebed? Zij beter bent in je gebed aan de heren voor te schrijven hoe hij het moet en hoe jij het hebben wil? Je mens veel meer mee bezig af om te vragen hoe God het hebben wil. Want dat kost zelf David, dat leerde mij welbehagen doen. En dan moest David zijn welbehagen de grondig af. Dat is heel anders. Oh, wat een vleeselijke gebeten heeft de mens, en daarom heeft hij geen toeglucht nodig. Hij is niet bang. De meeste durven gooi af wel aan. Maar David deed het niet zonder God. Hij komt tot mij, met een zwaard en met een spie. Maar ik kom tot u. In de naam des Heren, daar lege het schaar des God van Israël die die geige hebt. Dat is de gang des geloven. David had een weinig schuiflaag. En weer met In de kloof, der steen op daar verbergt zich die bange duif. Dat kent uit de noog van de ziel tot God verschillende oorzaken kunnen liggen, Het kan zijn dat ze vervolgd wordt op aarde, en al zou je dan een schuilplaats 100 meter onder de grond hebben, dan neem je nog geen rust. En als je bovengrond bent, en je krijgt een beetje geloof dat God voor je zorgen zal, dan heb je rust. Kijk dat zit je in de schuiflaat. En anders weet ik er niet eentje op de wereld die veilig is. Niet één. Die in de schuitlaat des allerhoogsten heeft Die zou vernachten in de schaduw, dat in de nabijheid des macht. Die heeft alleen maar rust voor zich zin. En anders kan ik naar zijn. Want wij hebben niet met God te doen. Ook niet tijdens de niet met de mensen te doen. Ook niet tijdens de vervolging. En dan krijg je met God er door mij sneuvelen. En als de mens daar nou eens in had. Dat zonder God wij vijanden niet vermogen. En dat wij zonder God niet vermogen. Dan helpt je vlucht genoeg niet. Want dan hebben ze zo gelegen. En te dood gebracht. Maar die buiten zijn, dat zijn nog niet de kwaadste vijanden. De grootste vijand is de explosieve stof die je zelf weer hebt, dat is je grootste vijand. Vergeef dat je hier van binnen zit. Dat je zo langzamerhand hangt hand zegt waar heel in. gedaan. En dat men nog houdt voor waar het in de binnen. daarom geestelijk licht is nodig om op de weg te wijzen in de schuilplaats gebracht te worden dan moet God ons wel de gevaren niet alleen naar het lichaam maar ook wat van onze ziel openbaar de mens die zal geen schuilplaats zoeken als hij niet er echt het gevaar hebt. In de oorlog 40, 45, hadden vele mensen een schuilplaats. De een ging er te vroeg in. En de ander was vaak te laat. Of ze hadden een schuilplaats. Die zo goed gesloten was. Als ze onder water gezet werd, dat ze allemaal omklaat. Dat is geen bed. De beste schuilplaats is deze die goed verborgen is, en waar je niet alleen een ingang hebt, maar ook nog een nooduitgang hebt. Als er gevaar zijn, lijkt je nog een nooduitgang een nooddeur zou je Zie je ja. vaak bij grote vergadergebouwen, waarin menigte mensen vergaan, dat er een nooduitgang is. Bij of eventueel gevaar. Ik dat is niet voor niets. En ik denk dat bij Gods volk het niet anders is. Er was nou de ware nooduitgang. Ik werd omringd van alle zijden, dus daar kun je nergens meer weg. En dan komt de nooduitgang. Maar ik riep een heren ootmoedig aan. Hij verhoorde mij in het lijst. En deed mij in de ruimte gaan. Toen ging de deur open. Toen ging de ruimte. Al werd hij omringd en benauwd van alle zijden. God gaf hem een open deur. In de geloof dat staan al zei. Daar nam die duizend toevlucht. Toen was het er weer tijdelijk uit. En er staat hier. Mijn duif. God zegt dus van zijn kerk. Dat het zijn bedienst is. Mijn is een bezettelijk voornaam hoor. De Heer eigent zijn volk al toe, krachtens de soevereine uitverkiezing. Heeft zijn kerk van eeuwigheid reeds verkoord. Gelijk Hij ons uitverkoor in eze van voor de grondleggende wereld, schrijft de apostel. feite 1, 4 zijn karen, want ze zijn niet alleen uitverkoren in Christus, maar ook gekocht met zijn bloed. Hij heeft ze in het verbond der genade van eeuwigheid opgericht vader. Johannes 17 staat, Vader, zij waren uwe, te weten door de verkiezing Maar, zegt Christus in het hoge priesterlijke berg, Gij hebt mij dezelfde gegeven, namelijk in het verbond der genade. Onder welke voorwaarden dat ze geloven moesten, daar kwam er niet één. Onder voorwaarden die door de borg en middelen allemaal vervuld worden. Er dus is niet één voorwaarde die de mens vervuld had. Niet één. Want dan was het geen genade. Als ze iets te gaan werken moesten, dan zegt Paulus, dan is het werk geen werk meer en de genade is geen genade meer. En er wordt wat gemodderd en wil proberen om ijzer een modderig leem te vermengen. Maar het zou er wel niet lukken, denk ik. Werk en genade vermengt zich nooit. Het zit wel in één persoon, maar het mengt zich niet. En als je 2% genade hebt, dan heb je 98 werk voor jij. Dat vermengt het zich dus niet. God houdt zijn eigen werkzijde. Hij brengt zijn kerk, zijn duif in de nood. In de ware zielen nou. Dan zeggen ze met een dichter. Ik heb enorm aan God verbonden. En u, mijn hoofdvertrek gevonden, daar gaat u in goud Wij krijgen geen hoofdvertrek in God zonder dat u de ziel in de nood brengt, bij aanvang en bij voortgang. Dat is nog altijd Gods werk. De meeste denken, ik hoef alleen maar vervulling te krijgen. En zij de dat God hier te nood waard. En daar willen we nog net niet aan. Daarom laat God de vijanden nog. Die tot de kerk gemunt hebben op de ondergang. Zij op haar uitwendige ondergang, zij op haar geestelijke ondergang. Maar die zijn nog altijd op de been. Proberen de zuivere waarheid kapot te maken, vermengen met dwalingen. Want bedektelijk de zullen de katerijen worden ingevoerd. En als God je ogen er niet voor gemeente, dan word je ongeroepelijk meegevoerd. Dan ga je er nog voor vechten ook. Al weet je de waarheid nog zo goed. Maar Gods getuigen zeggen dat zij de leugen geloofd hebben, omdat ze de liefde der waarheid niet hebben aangenomen. Kijk, en dan kom je tot de leugenleer. Of tot de leugenpraktijk. Wat nou de ware praktijk? Die in je ziel beoefent Dat je geen rust hebt. Omdat je je achtervolgens kent. Van binnen of van buiten. Dat je geen rust buiten de middelen krijgt. Als je de gevaar recht ziet. Dan neemt ze een vlucht door het geloof tot het schuis slaan. En dat gaat, want die duiven, die hebben twee vleugels, maar het goed gaat. De eentje die ze niet gebruiken, kunnen ze niet omhoog. En dat is de vleugel, werd gebed en de vleugel, werd geloofd. Er is geen één kind van God die het geloof kan oefenen zonder het gebed. Er is geen één die het ware gebed beoefent zonder het geloof. Want het is onmogelijk mogelijk goden te behagen zonder het geloof. Kijk, een opening. En vandaar dat je bij die duiven ook wel eens ziet dat de ene vleugel niet goed mee wil vonden. Maar zodra, als ze in de nood komen, dan zijn ze wakker en raffel. Daar kun je wel eens zien bij Gods volk ook dat ze geestelijk lui zijn. Dat ze niet van de slaapsteden willen opstaan. Zoals er in het hoofd liet En toch als God maar even het gevaar onder de ogen brengt. En hij het daar tegenover de schuilplaat. Dan maakt die duivel onmiddellijk een vlucht. Want anders is het haar dood. De luchtvolg gaat vechtig. Maar het blijft niet. Die zoekt zijn heil in de vlucht. Kan ze zijn poosje zetten op de grond of op het dak van een boom of op het dak om even te rusten of om even wat voedsel te nutten. Maar daar gaat ze weer in de vlucht. Vooral achter maar even wat voorbij komt wat een gevaar. Is. En ze hebben scherpe ogen. Hebben zo scherpe ogen. Dat ze nog onderscheid zien. Tussen een duif en tussen een raven Ze zien de zwarte raven en de zeemeeuwen niet voor de buurtjes en zusjes. Ja. Dat zien jullie nog. Die beesten kijken veel dan zwijf. Ze zijn zo oprecht. Dat de Heer Jezus zegt. Zij dan oprecht gelijk de duiven en voorzichtig gelijk de slag. Een duif doet de mensen in kwaad. Gier en kraaien raven die zijn er nog op uit om te stelen. Maar dat doen de duiven niet. Waarom hoogt ze een graantje wegpikken. Maar ze zijn er niet op uit om overlaag te doen. En, als ze in de nood komen, dan kun je ze wel horen keren. hij er niet uit met een tekst, hij was er door God uitgehaald. Zijnde in de der steenrotten, dan kan die duif wel eens goed bang hebben, dat de haast niet meer uit te zoeken. verbergt de tekst. Voor de rookvogelen, voor de mensen, voor de wilde dieren. Geef de ziel uw tortelnijf. Antwerp gedierd is veld, dat niets in het boel ontzettend niet over. hebben we gezongen Je kunt zien dat die duif een vreesachtige vogel is. En daarom doet ze het meest verstandig, de heil in de vlucht zoeken. Jacob zocht ook zijn heil in de vlucht. Hij vluchtte naar zijn oom Laban, want hij wist er dat hij tegen Neesau niet opgewacht was. Dat was verstandig. Hij kon het nutten, misschien wel niet van, kijken, van bekijken. Dat hij zo van zijn vader Isaac af moest. Vanachter, als God er licht over laat vallen. Dan zegt de, dat volk van God. Heilig zijn o God u weet. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar voordien, zonder dat je daar licht over hebt, dan hebben die wegen God tot zijn tegenspraak. Dan vechten mensen om er niet op te komen. Dat is nou geen praat voor tegenwoordig, want ze zijn allemaal gewillig om op, op Gods wegen te wandelen. Maar dan bedoelen ze de geasvalteerde wegen. Dan willen ze wel op wandelen. Dat gaat gemakkelijk. Vooral met een kostelijk vervoermiddel. Dat kost niet zoveel twee. Alleen een beetje brandstof. Dat is de weg niet. Ik heb het over die smalle weg die naar boven voert. En daar kun je altijd de tijd niet van bekijken. God leidt zijn volk op de wegen die ze niet geweten. En dan komt er nog ergens Langs de paden die ze niet gekend hebben. En dan als blind. Dat zijn wegen. Een weg die je niet kent. En een pad smalle. En dan voor je eigen waarding steek je bent. Dat zijn wegen waarin men God nodig heeft. Anders komt het er niet uit en niet door. Dat is het waar God zijn kerk gedurende op Meneer Mene zijn zijnde in de kloven dat steenrog. Die duif, namelijk die kerk, die heeft soms wel een oog voor de vijand, voor het gevaar. Maar dat ze maar al te weinig oog hebben voor degene die hem schermt. Als een mens in angst en vrees komt, dan loopt hij soms af, maar dan ziet hij nog geen halve. Dat is weer wat anders. En hoort nog wat de Heer hier zegt. Hoe Christus zijn kerk in het hoofdlieft aanspreekt. Hoe Salomo de ingevoerd. Mijne duif zijn er in de kloven der steen nog. O als Gods volk dat is waar mag nemen. Al zijn ze in het verborgen in een steile plaat. Dat geen menselijk oog te zien. Dat God het toch over waakt, En dat zijn oog erover gaat. Als je dat is waar mag nemen. De meting van alle strijd, van alle zonde, van alle tegenstand, van alle alarmen waarvan je van omringd wordt. dat is dat ze groot gemeente, dan zit je even rustig te kijken. En dat zou een mens wel graag willen. In het verborgen van de rust, dat u moeite met zorg zijn, Met een heer die werkt bij die woord om de stemmen te laten horen. En de gedaan ons te troosten. Hij laat ze dus horen dat ze nog niet in de hemel is. Wat is een mens een rust zoeken? De een zoekt rust omdat hij gelooft dat hij genade heeft. Ik laat nu al of niet waar in het midden. De mens kan zich bedriegen ook dat er geen beginsel is dat hij denkt. Maar al is het te waar. Al heb je genade van God gekregen ben je nog niet thuis. Tenminste, ik heb vroeger ook wel eens boodschappen moeten doen voor mijn ouders. En dat je vrachtje bij de mode moest halen, soms op je nek. Ja jongens, dat was anders dan met de auto hoor. Dan moest ik het dragen. En dan was ik soms nog lang niet thuis en dan kon ik niet meer. Dat wel eens een man, een oude man me zag, dan zei de jongen, dat vrachtje is een beetje zwaar voor jou. Ja, zal ik dat eens overnemen voor je? En dan was dat verblijf. blij. Dan droeg hij een ander, die droeg dat een eindje voor. Dan was de lap verlicht. In. En als ze dan een eindje verwandelen, dan denk maar, nou kan ik het weer best. Dan ben ik weer uitgerust. Jongmens is gauw uitgerust. In die tijd ben je zo gauw moe. Het was toch wel een beetje zwaar. Dat zag hij al. En als nou bij Gods volk God de last met zo zwaar dat ze ze niet meer kunnen dragen. Dan neemt God het over. Die draagt nou alleen maar ondraaglijke lachen, Zolang hij het zelf kunt, moet je zelf doen ook. Die oudjes zeiden wel eens, hoe eerder dat je nou uitgewerkt bent, hoe beter dat het voor je neemt. Maar dat moet je achteren leren. En dat zie je van tevoren. Dat denk je met hard werken. En met dit en dat te doen. Dan zou ik er wel komen. Dan bereik ik mijn doel wel. Dan kom ik wel in de schuilplaats. Het is niet waar. Daar kom je niet al werk. Die Duits kwam daar niet al werk. Nee? Maar ze kwam. Al vliegende kwam. Daar was in de schuilplaats. In de der sterren, En toen meende zegt Dat ze voor altijd al rust hadden. En daar gaat God ze aanspreken. Want Christus zegt hier in de Mijn Mijne Duits. Zijnde in de kloven der Steenrosten, in het verborgene ene steile plaats. En dan komt het, wat hij ze zegt. Hij wekt ze op om voor de dag te komen. Dan moet je eruit, uit. En dan moet je zo'n aangename plaats hebben. Toon mij uw gedaante, doe mijn stem horen. Hoe kan Christus nou toch graag de gedaante van de kerk willen zien? Kan dat nog? Als gods volk zichzelf kijkt, zo ze in Adam voor God verdoemelijk gevallen zijn en van de hoofdhaar tot aan de voedsel betrokken van de zon zijn. dan kunnen ze toch niet vatten dat die bruidegom Christus de gedaanten is wilt zien. Kom naar uw gedaante? Ja, ik kan wel begrijpen. Oudere mensen en jongere mensen doen dat ook graag. Dat ze met mooie kleren zijn uitgedost, Die willen ze wel laten zien. Maar als je met volle de straat op moet. En iedereen wijst je na. Dan moet je dat toch zien in lopen. Dan is het veel moeilijker om je gedachten te tonen. En als nou die kerk zichzelf ziet. Als een arme bedeler of arme die In lompenhul vanwege de zon. En zegt. Hoe kan God daar nou heerlijkheid in? Dat kan toch niet. Als ze nou de mooie zon met de klieren aanhoudt. Dan zou het misschien zijn. Oh, men onderscheidt me. God ze volk in de vouw en in de staat en Adam aanzien. Kan die er nooit mee te doen hebben. Hij kan buiten de laten ze geen bijzondere genade te leven. Dat kan Daar komen oog op Anders waren het toch overbodig geweest dat de heer Jezus tegen. Die getuigde van: niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezongen heeft te trekken. En niemand komt tot de vader dan door mij. Dus het zwerg van God en Heilige Geest is er toen nodig om ze tot de middelaar te brengen. Bij aanvang en bij voortgang. Maar ook om ze tot God de vader te brengen. Daar is de middelaar voor nodig. Hij is de enige weg en de enige deur. En niemand komt door een andere deur. Die van elders in dat is een dief en dat is een moord. Hoe kan hij dan zeggen. He? Toen mij u gedaan. Dan is er iets in Gods kerk. Dat God is. En wat is dat. Dat is een verslagen geest En een verbroken hart. Dat zult gij. O God niet verachten. zegt hij. Verslagen. De Heer heeft zo graag. Dat een volk totaal vervaard. In de wijsheid, in hun recht, in hun kracht, in hun zogenaamde wetenschap. Dat ze er niks meer van weten, man, zij heren, met u het nou zoveelbare ontwikkelingen? Dat willen ze het liefst hebben. Dat is precies de gedaante die ze moeten tonen. Dat is een verloren mens, dat willen ze hebben. Op die wil ik zien, die voor mijn woord heeft, die is nederige van haar en verslagen in het geest. Dat is toch zo'n goddelijk wonder, iedere keer niets te worden in je eigen ogen. Dat is de eerste genade die God werkt. En dan zul je toch gewaar worden, dat de Heer Dan nog eens te worden gezegd, dat is zijn eigen ogen. En als die bruid een weinig oefening gekregen heeft en zegt ze ik ben zwart, zwart vanwege de zon, krachtens verval in adem en toen zag ze toch de genade God, toch liefde. maar dat was ze niet in zichzelf, dat is ze in een ander, aangemerkt in de zoen en kruisverdiensten van de middelen, dan is ze liefelijk in de ogen van God, God keurt niets anders, als zijn eigen genadewerk goed. Waarvan Bodden ja. zegt, Philippe 1, vers 6, vertrouwende ditzelfde: dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat ook voleindigen zal, tot op de dag van Jezus Christus. God kijkt alleen op zijn eigen werk. Dat is hem gevallen. Dat houdt hij zijn, dat reinigt hij gedurende, dat beschermt hij, en dan zal hij het gedurende voorop nemen. Mijn duiven zijn in de kloven der steen Tel mij uw gedaan. En als een mens arm is en hij heeft geen kleed om voor de dag te komen, dan zeg je, ja maar ik durf niet voor de dag te komen. Schaam mezelf. Die tonen aardig. Verslagen voor God zijn, is echt. Staat van geschreven dat hij zijn ogen niet durfde op te halen. Maar hier staat nog wat bij. Doe mij stem horen. En nou durfde die tolenaar zijn ogen niet op dat. stem liet hij wel horen. O God zegt. Zijt mij. Arme zonder na. Slagen, belegen, schaamt voor God. En toch vragen om genade. Dat stemde net de rechtergang, de vrucht van de waar weg. Ook bij de voortgang. Mens heeft het vaak over zijn onwaardigheid. Ik durf niet te vragen, zoals ik ben zo onwaardig. Nee, dan ben je nog waardigheid niet durf te vragen. Ik heb nog nooit een beteler ontmoet die bijna sterft van de honger die ik niet durft te vragen staat in de psalm, hij die door de nood gedreven zegt tot God hem troost geeft. Je gaat een eigenlijk niet met troost geven. God drijft zijn volk door de nood naar hem. toe, Anders kwam er niet eens. En of dat er met de nood is. Of dat het in de stand van het geestelijke leven is. En ze worden allemaal door de nood gedreven. En door de goddelijke liefde getrokken. Dan kun je kunt het niet meer uitbouwen. Dat geldt tot aan de laatste ademtocht toe. Wanneer ik van de aarde zeg Christus verhoogd zou zijn. Zal ik ze alle toch betrekken. Zonder goddelijke trekking kom je geen millimeter nader bij God. Dus dat gaat niet in eigen kracht. Maar dat gaat alleen door de goddelijke kracht. Want het woord God. Waarvan de Heer zegt misschien Dat maakt hij door de heilige geest. Een kracht van Gods in onze ziel. Een egenblik niet gelooft. Daarom moet je daarachter opgeven, Niet of je veel tekst in je hoofd te Waarop God erin mee komt. Die werkt door middel van zijn woord en door zijn geest. Dan beslaat je hem. En als je dan niet omkomt aan zijn zijde. Dan wij gaan hij elke schuilplaats. Dan kan hij zijn eigen nog raak. Want Christus is alleen maar dierbaar en noodzakelijk voor een menselijk verlies. Dat wordt nooit af. Dat is in elke oefening zo. Men hoort wel eens dat je statelijk aan het eind moet komen. En dan gaan ze vaak bovenop zitten. Maar bij mij gaat het anders. Ik moet in elke oefening aan het eind komen. En dan is een bovenop je genade. Men hoort schouder op de gezondheid. Maar men heeft nog geen land van zijn aardgezindheid. Dat is net zo groot ik de dichte Dichter klaar over zijn aardgezindheid. Hij zegt u, ik leef mijn ziel aan het stop. Maak mijn leven naar uw woord. Al zal wij niet. Zoveel van de wereld. Maar ook zo aardgezind, Zo weinig God. Zo weinig hemelgezendheid. Dat is heel anders. Daarom kun je zo zien, waar hier die duif met je had. Die vond geen rust. Daarom werd ze tevoorschijn geroepen: toont mij uw gedaan, doe mijn stem voor. En die duif die kan op verschillende wijzen stem stemde voor. Dat is ook bij Gods kerst. Ze kan laten horen de stem dat ze spreekt. Dat ze roept. Ik kermde zijn giftje als het Daar roepen zij de nood om Het kan ook zijn dat je de standaard gewoon staat voor. Mijn liefste, is mijn en ik ben de zijn. Er staat in het hoofd. En hij is het en rood en hij, namelijk die bruidegom draagt de banier boven 10.000. Kijk, dan komt het ook weer binnen. Ja, het kan ook zijn dat de klaar die zijn. Mijn ziel, hoe die treurig hij dus te slaaf? Wat zij gerust in uw hond. Ja, die duiven zijn wel eens gerust. En het geloof is daar in orde. Want alle orde is in orde van het geloof. Het is ook geen heilige orde. Dat is de heilige orde onrust... waar God je uitdrijft. En je stem laat horen. Toen mijn stem hoort, wat wil de here dus hebben? Dat zijn volk uit de nood of door het geloof tot God zal ik. Zij in het gebed, zij door het geloof, en het kan ook zijn dat ze de stem wil laten horen in het gezang. God wil niet altijd hebben dat zijn volk aan het gebed is. Hij wil ook de lucht wel voren. Grijs hier met blijde galmen. Gij mijn ziel. het toch. Hoort het wel. Die dichters hebben het juist uitgedrukt. Die psalmen. Die leedstand, die worden in de bereimde. zo ook verklaard. Verklaring wil hebben over de leedstand, Maar je wil de bereimde lezen met armen. Denk erom dat die bereimde. Dat die in de oude talen thuis waren om de gedachte gods in die verte weer te geven. Wilhelmus of die toch wel een beetje bekend onder ons is of dien te zijn, spreekt over de oude berijming van dat penis, dat ze wel goed de grondgedachten weer is, maar het waren toch de wensten, zegt dat er iemand opstond stond om ze beter te berijmen is een beetje uit. Dus je zegt niet dat ze verkeerd waren. Maar dat ze niet zo best bereid waren. Ik laat dat voor hetgeen wat draag hè? Ik laat alleen maar horen wat u ervan zegt. Maar als je ze leest ook. Die nieuwe bereiding Dan zeg je niet alleen de klok. Maar ook de zaken die klopt precies met de ziel Daarom moet je maar kijken. Als Gods volk een je onkening krijgt naar boven, wat gaan ze dan doen? Lees hem op psalm 89, vers 7 en week. Men hoort ter Rome weer weerhalen he, van hulp. En hij heeft ons aangebracht, niet gehaald. Hoor. Dat is eigen hulp. Maar aangebrachte hulp. Daar wordt dan de tent al gehaald. Dat is nou precies de vrucht van het leven in de hart. Eerst in het gebed, dan piept hij zijn. En daarna gaat het ja, God loven. Weet je het maar in Jezaja, 38 en we en 20. En God ging loopt. Zelfs wel eens klaar en treurliederen gezongen hebben. Dat is niet zo vreemd. Jeremia zat op de pijnhoofd van Jeruzalem, klaag liever het precies. Wees met de klaarblieven. Weet je? En toch zal God ook die losstand naar ons volk aangemaakt hebben. Aan door het geloofmaakt zijn. alle gezangen in geloof te zetten, hoor. Ook niet bij God. Aan het geloofmaakt Oh, dat duizend verwerkt dat de duizend zongen hadden in Ik geloof vast en zeker dat de volmaakte God. Paulus zegt niet dat ik al reden volnaast ben en dat ik het al reden gekregen heb. Maar, zegt hij, en dan komt het, ik jaagd ernaar. Maar moet het schrijven nog waartoe Ik ga een grifste ook gegrepen staan. Hij had zelf niet geschreven. Maar hij jaagd ernaar. Waartoe hij het mag, dat was, dat wordt anders het schrijven. Alle mensen die grijpen, dat zijn die. Maar die geschreven worden, dat zijn eerlijke gewannen. Die gaan de gevallen zijn. En achter de tijd die God bepaald heeft, uitgezeten, dan laat God het eruit. Maar dan hebben ze wel eens plaagliederen ja. gezongen. Dan hebben ze eerst nog eens gezongen, aai, hoor naar hem, die een gevangenis kwijt. Wat een Jozef heeft er lang in moeten zitten. Ah, wat heeft God het de kostelijkheid gebracht? Ik heb nooit gezien dat Jozef uitgebroken was. Nee. God heeft door middel van Varouw in de vrijheid te Hij moet je tijd wel uit Die arme Jozef zat er ongelooflijk op. Wel, God liet de koning erop maar hij gaf al gemengde openbaringen van die arme gevangenen Jozef. Toen de de van vanachter de bekijken dan zal Jozef er wel mee vereenigd zijn geworden dat hij de zolang is. En voorin zegt ik ik moet hier uitzegd, ik ben diep voor de consul uit Landreedreed. Uit. Dat is nou precies wat er de natuur is. Uit. In de ruimte. Liefde in de vleeslijke ruimte. Maar God liep niet in. Zodat. Waarover de grond is. Het gemengd is het waarover. De een keer. ze waren allemaal in het moment klaar. We praten er wel over die we tegenwoordig hebben. We dag aan dag, week aan week, maand aan week en maand. En jaar aan jaar, en het niet toe. En wel roepen toch niet? Dat zijn toch heus geen onbestandige mensen voort. Maar weet je wat er aan de wordt? is raadplegen niet met God. Oh, en die paar mensen die dat zonder God willen opmaken. Dat laat God niet. Dan maakt hij de enige snoep los en nog veel vildwaarder dus. En dat doet God bij zijn volk ook, want het is zelf oplossen. Zagen ja, die je zelf oplossen, mensen, dat is Hier nodig. Heer, u en heren, dat is op God laat. Werken dat niet zo moeilijk is wachten. Moet maar eens kijken, als een mens werkt, dan doet hij dat met lust en met eigens. Maar wachten doet hij niet meer. Ik begrijp niet dat hij nog iets komt. Wat blijft hij nou toch? Bij die nergens toch, zo lang laat wachten? Doe niet de, de Hij wachtte. Hij wacht. Voordat het geloof in de oefening komt. Ik zal uitzien naar uit de Heer. Ik zal wachten op de God mijn tijd. Mijn God, zegt, je zal het me horen. Die alleen kan wachten. Zolang je gelooft. Lange niet. Gaat je aan het werk. En. Zo is het hier op die duif. Die wordt opgewekt om de gedaante te toefenen. Je stem is te laten horen. En dan zegt een Heer er wat anders van. Want uw stem is zoet en uw gedaante is je dat tegen Gods levende kerk zet, dan zegt, daar ben ik niks van. Ik ook niet. Maar men maken onderscheid of die kerk in hun eigen ogen de gedaante lieflijk is, dan mist de ver van huis. Je hebt mensen die hebben zo machtig veel eigenliefde. Die denken dat ze de beste bekeerde man of vrouw van heel de wereld zijn. En nog verbeteren ze bij Die zijn niet vatbaar voor onderwijs. Want indien je dan meent te zien, zo blijft dan uw verblend. Dan kun je tegen praten, Maar zou je zo oud worden als Methuselam. Je krijgt nog geen ooglid lip open. Dat dus is wel te wijd. Maar als die mensen naar die door God verslagen wordt, Die moeten wachten tot God ze weer oprecht. Ja. Hij die in het stof lag neergebogen, Daar brengt God zijn volk in. Weende de God in het stof. Die wordt door hem weer opgericht. Zie wat? Dat is werk. God brengt de mens Zo van God houdt hem weer op. Dat is nou God werk. Dat is geen God in. doen. Dat is zuiver God werkt. Daarom staat, je toont mij u gedaan. En doe uw stem horen, want uw stem is zoet. Van de verslagen, verloren zondagen. Dat is nou zoet en aangenaam in de oren des Heeren Zeva. Waar wij God de wet voor schrijven. Waar om je eigen zin en wil gaan. Dat wordt niet aangenaam. Waar wij als een verslagen, als een gebroken mens. Dat God hem uitkomt God. En geen andere toevlucht meer heeft, als door het geloof tot de middenlaag. In welke oefening dan ook, dat is nou God aangenaam Uw gedaante is liefelijk en uw stem is liefdelijk. Oh, die stem des geloofs, dat is een zoete stem voor Gods aangezicht en voor Gods oor. Dat is zijn eigen werk. Ik denk aan de kleine kinderen, Als ze zich naar voelen, ze kunnen het eigenlijk niet halen. Wat zegt vader en moeder dan wel? Dan kun je toch wel roepen, want dan lig je daar en waarom heb je niet geroepen? Nou, owassen, oudere mensen, als je nou diep in je ellende ligt, dan zou ik ook moeten vragen, waarom heb je dan niet geroepen? Ze zeggen het tegen de kinderen dat ze roepen moeten dan, als ze nodig hebben. En waarom doen wij het niet? Waarom we het niet doen? Omdat we veel te zijn. En ons eigen de best kunnen helpen. Nog niet verslagen zijn. Verslagen, mensen die krijgt God nodig. En of je nou 70 of 80 jaar oud is. als God hem niet verslagen in het beleid. Meer. Iedere keer moet je verslaafd worden. Doe mij sterkens voor en toon me je gedachten. Hoe ellendig, hoe naakt, hoe dwaas, hoe blind je bent. Dat je wel op dag naar de hel. en daar zonder mij nooit zalig wordt. Tot nou die gedaan. En noem je stemmen zo, roep dus uit de nood tot God. Oh, die ware, die geestelijke ontdekking, die kleedende mensen mens uit. Vraag het maar aan Gods volk, toen ze pas op die weg der genade werd. oh, toen werd het toch zo ruim in het zalig worden. Niet alleen voor Gods kerk, maar ook voor de rij. Maar waar God ze meer gaat ontdekken, daar krijgen ze meer een andere weg. Geen andere weg, te trouwen, dat bedoel ik niet. Maar in de inleving van de ziel. Toen ze Christus een beetje kent en medicanten in zijn vernedering, gingen ze allemaal beter de weg naar de hemel krijgen. En waar Christus door de heilige geest zich gaat openbaren in de staat zijn verloving, daar wordt allemaal een weg meer dat ze naar de hel toe kunnen. Dat is een heel andere weg. Ik heb het ook nooit geweten vroeger als het zei. Ik kom er nou achter Dat je als een haal en als een doenwaardige gezaligd moet worden. En dat willen mensen nog niet. Die willen als een bekeerd en als een aan als een Godzalig mens naar de hemel toe. En zo, ik zeg niet dat hij er niet komt als hij genade heeft, maar zo zou hij er voor zijn eigen waarde niet komen. Maar God laat hem iedere keer verloren mensen worden. En dat willen we niet. Een vechte mens. Hoe meer God de mens ontdekt, meer dat u vecht, om de overwinning te behalen. Jongens, waar ga je het hard te worstelen, hij denkt uit verliezen, doe je best om het te winnen. Maar als je zeker bent van de overwinning, dan doe je dat ook allemaal. Oh, nou, die kan het makkelijk hebben. Eén goede duwende licht zien. Ja, dan ben je net al weg om het te verliezen. Maar als de er op aan begint te komen, nou dan ben je hard te werken en te worstelen. Want je wilt toch graag winnen. Dus precies in de ziel van een kind van God. Dan worstelt die net lang tot in de mantente. En dan zegt de Heer, moet dat nou zo. Op de dag van Gods kracht, Dat wil dus zeggen als Godse kracht bij aanvang of bij vernieuwing in je ziel vreed, Dan past hij het in de Heergewild voor. Dan is het verloren. Dan nemen ze toevlucht tot hem. Die duist. Je zit net zo graag op de plaatsen die ze zelf uitkiest en dan wil ze alleen op de plaatsen die God voor je kiest. En anders niet, doe mij stem hoor, toon je gedaan. Nee, hoe afschuwelijk dat je bent en jezelf als je in de modder gelegen hebt. Ja, die duif die kan wel eens kostelijk eruit zien. Als dus je op het dak van de boom zit en de zon die beschijnt, dan ziet ze zo mooi. Nooit gelezen in Gods woord, lees ik Psalm 68, maar ik zal het bereid laten horen. Gelijk een duif, het zilverwit en het goud dat op haar veteren zit. Staat het? Psalm 68, vers 7. Bereid. Laten we het gelijk maar zingen, dan kun je het misschien uit je hoofd. Psalm 68, vers 7. gelijk een duif doet het zilverwit en het goud dat op haar veder zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen propt. Zult gij door het goddelijk oogbelang weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven, ontving zijn erfdeel edelig schoon dan sneeuw, hoe het ze zich vertoont aan Salmon ooit kon geven. Het zevende van 68. toren, gij op de weg vergaat, indien zijn toren maar een weinig zou ontbranden. De dus als zijn volle toren is laat ontbranden buiten Christus, dan vergaten hij O, dat omkomen van de zijde des mensen, daar leert God zijn volk wat van. Op dat hun ogen gevechtigd zullen worden, op hem je leenten maar veilig gaan staan. Waar werkt God op aan door de heilige geest, dat is de middelen nodig te hebben. Al wat buiten de middelen is, ter zaligheid hebben ze doen, Dat kan God niet behalen. Lees in de volgende. Dat de Heer Jezus verheerlijk werd. En dat de Vader van de hemel, de stem voor. Deze is mijn geliefde zoon. In de welken ik me welbehagen heb gehoord. Dus dan trek ik de conclusie dat die buiten de middelen geen welbehagen is. Hoe kan dan hier staan de stemmen zoet en je gedaantes liefde. Waardoor die ze aanschouwt in Christus en in het bloed van de zonen God. Dat alleen maar liefde. Vlees en bloed, ook het mijne niet wordt dat beërft het koninkrijk God. Voor geen één mens op de wereld of die predikant is of de of wat ook die ook is op de wereld de hoogste ambt, hij komt met zijn vlechten niet in dat wordt begraven en dan is er maar één van beiden naar de helft of naar de hemel toe tenzij een mens wederom geboren wordt hij kan het koninkrijk god niet zien en ook niet denken. o jongeren en ouderen als je daar een beetje besef van in je ziel had een zakje vast niet slaap. Ik kan wel begrijpen hoe het is een beetje warm is hier van dingen dat ik je wel eens in slaap kan. En dan zul je ook misschien wel zeggen, ja, de predikant was ook nog saai. Om Dat begrijp ik allemaal wel. Maar, dat verandert Gods woord niet. Als een mens sterft zonder genade, dan gaat hij naar de verdoemen. Dat is het toeval. Wat God op mij recht en wat God op jullie recht. Ik praat niet over de mensen die buiten de kerk zijn. Dat is wel leuk om te horen. Als anderen is flink afgerand te worden. Dat vinden ze prachtig. Maar de naaste waarheid is toch, tenzij dat de mens wederom geboren is, hij tachtig jaar in de kerk gezeten. je dat is een scherpe waarheid. Dan heb ik al wat vijanden meegekregen. En als je geen vijanden krijgt, hij de waarheid niet rechtgebracht. Hoe dus schoon dat mag klinken. En toch, wat is dat genadewerk, God te En vooral hem die het verliest En waaruit het ontvangen, genade voor genade. Ik heb nog nooit gelezen dat de Heer Jezus leef was. Dat heb ik nog nooit gelezen. Dus ik zou zeggen wat hier in de tekst staat. Doe je stemmen voor, hè. Ja, maar je kan God nog niet bewegen probeert het maar eerst niet. Want dat moet je bevindelijk leren. Zij probeert maar. Een beetje mond te lijden, daar gaat Maar als je het van binnen leert, dan zul je wel een arme smeekeling worden waar je God niet meer bewegen kan. Want op u verlaat zich ten arme Die wetenschap biedt het ons niet. Met bevindelijke wetenschap, de geestelijke ervaring, dan kom je erachter. Dat je met al je vuur God nog niet een millimeter bewegen kan. Maar dan krijg je ook wat anders te leren: dat God bewogen heeft. En dan val je eruit. Dat is nog iedere keer het puntje wat hem draait. Oh, we weten het wel dat God niet te bewegen, Maar nou, we hebben nog geen ergeren God over onze zielbewogenheid Nee. Dat moet je ook leren, dat staat er tegenover. Dat moet je verloren zijn. Daarover je de genade. Je valt er niet uit door de schrik. Je valt er niet uit door de weg. die ontdekt wel en verbiedt wel. Maar die laat je niet vallen. Mensen die leven lang de weg horen. hij moet allemaal eens horen, ik kom de hals te kort. Dat is niet waar, als jouw tekort te kort, dan valt het uit. Dan ben je verloor. Omhels te komen. En eigenaardig, mensen die op punt staan om te komen, van te verdrinken, die hoef je nooit te zeggen wat ze roepen. Nooit gehoord dat iemand in de sloot viel of in de gracht viel: help, help! Al was er niemand in de buurt, dan roep je nog. Waarom? Omdat de nood komt. Dat is nog maar lichamelijk. Maar wat de nood in je ziel werkt, mensen. En vraag je ook niet hoe je het moet roepen. Want dan openbaar je precies wat er van binnen is. Doe mij, uw met net woord, net bent baan van binnen. Wat een licht is daarvoor nodig in je ziel wat je bent. Die balandig zegt een hans, van hulp en hulp ontbloot. Die roept hem wel. Die is ontbloot. God zegt gewend, zal hij belezen in psalm 102. Dat het gebed is geen die gans ontbloot. Dat is geen mooi gebed, dat is geen vormelijk gebed. Maar dat is het van een te bedrijf. Je roept uit diepte van de landen tot God. Ik heb nooit anders ervaren. Dat krijg je antwoord op. En dat antwoord. Oh, dan krijg je zo'n ruimte. Ik, dan doe je niks anders. Dat God loopt. Op de biddaar valt altijd de dag Al ligt er een tijd tussen. Maar er komt absolute dag. Ik heb kerken als een duif. Om bij het onderwerp te blijven. Want het heeft die God geloofd. En geprezen. Ligt het me? Dat volgt erop? en nu kun je aan de uitkomst zien wat eerst er geweest is zeggen eens hoe diep moet ik dan aan mijn ellende ontdekken je moet iedere keer ontdekt worden dat je later stof hebt hem lopen. dat is de waar ontdekking waar de mens eruit valt, God verheven wordt God kan toch nooit anders dan zijn eigen deugd nog toe door al uw deugden aangespoord zegt zijn dichter hebt gij uw woord en trouw verheven ja een ziel op haar gebed, verhoord, gered, haar kracht gegeven. Zie we, en God doet zijn duwen, en iedere de mens aangespoord. En als God aangespoord wordt, dan brengt die mens in de nood. Gaat altijd erop. Brengt hem, ontdekt hem als een diepe staat. O jongeren en ouderen, meent nou niet dat ik het je gun. Koop je de rechten weg zolang zo lang als God van de nabend heeft voorthoudt en niet te bedraaien en dan krijg je God tegen, dan sluit je je Dat is veel benauwderder dat je al de mensen tegen zegt. Te Daarom een vrijmoedige consensus te houden, dan moet je recht en eerlijk zijn. Niet erop slaan, dat is erboven. boven, dat is goed. Maar recht en eerlijk te blijven, he. dat is wat voor nodig tegenwoordig. Er ja, zijn wat mensen die met loze kalf blijven. He. Die hebben zo'n kerk gewoon met bekeerde mensen. Ik heb er altijd maar weinig gehaald. Ik denk nog wel eens aan Jan Boon uit Ede, was een geoefende oude. Zeg jij nog een beetje de bekeerde mensen in je gemeente zitten. Ja, in? Ja, en een ander het er wel meer, maar ik heb er niet veel. En ik denk, wat ben jij niet eerlijk mens? Dat was een ontdekt mens. Dat had een redder die over de eeuw gegaan. Ik heb er niet zo veel, zeg. En ik had niet over. Dat lag in de grond. Dat heb ik toch nooit vergeten. Ik heb er niet veel, zeg. En de anderen hebben er veel meer dan Dat moet je tegenwoordig eens zeggen, dat is er niet veel. Hij zei is een man. Dat is er toch wel in, als dat ik ze was, je ziet ze niet, daar hij erin, daar zit erin en daar, maar je hebt er een oog. Ja, ik geloof ook wel dat er wel een hoop verkeerde mensen zijn, overal, dat geloof ik wel. Maar, tot God weet het, Heer, ik heb dat meer gezegd. Dat gebeurt alleen, net als bij de verloren zon, dat is de les van de meneer Jezus. Als hij zijn goederen doorgebracht had, en van zijn vader buitensland gereisd was, toen kwam hij tot de zaal. Ik vergaaf van de hongerzetting en de huurling, mijn vader, die beter. Dus zolang je niet vergaaf inwendig, dan kom je niet terug hoor. Dan ga je door. Hoe als God een mens niet iedere keer laat vergaan, inwendig omkomen, dan komt hij niet tot God. Dan loopt hij weg. Dan brengt hij me door. Dan klaagt hij hoogstens dat hij minder krijgt, of dat hij naar zijn zin gaat. Maar hij klaagt nog niet over zijn zonde. Nee. Wat klaagt dan een levend mens? Dat is nou de rechte klacht. Een igele klagen. En daar is geestelijk licht voor nodig hoor. Ook bij Gods volk. Een igele klagen vanwege zijn zonden. Weet zeker dat jij je eigen voor God aanglaagt. Vanwege je zonde. Niet omdat je naar de hel toe moet. Maar omdat God ze zo gruwelijk vindt. En dat hij ze zelf al de last mee moet dragen in je ziel. Als je zo over je eigen zonden voor God klaagt. En daarover ween ik om zacht te spoelen met je tranen, hè. En dan heb je het bloed van de middelen niet los. Maar als het zo wordt, dan zul je toch een antwoord van ons krijgen. En laat God zich niet om de teken. Doe me je stem eens horen, zegt hij. Je stem is zoet en je gedamte is lief. Waar ah, je weer eens verloren hè. Dat je een arme smeegeling bent aan mijn genade troon. En dat je genade zalig moet worden. Door het geloven dat niet uit u. Dat is God gade. Daar wil God zijn volk nog hebben. En verder niet. Hoewel dat ze ook ontvangen hebben. Hij wil ze altijd maar hebben gebonden aan de troon der genade. Want anders loopt ze weg. waar God weg weer lopen. En dat wil God niet. Doe mij uw stem hoor. Want uw stem is zoet en uw gedamte is licht Hoor dan laat God zijn volle groep weer de losstem zijn voor. Kostelijke genade is Als de God het mogen loven en prijs. Ja, dat helemaal werkt. Wat ze eenmaal eeuwig doen, dat vangt hier op de aarde af. Nooit hier God leert loven in zijn hart. Wat moet hij in de hemel doen? Je zou zo vreemd opkijken. Hij nou, zei, ik hoor hier niet uit. Dat heb ik niet geleerd. God leert het dus een volk hier op de wereld in beginsel wat van. Om God te loven en te prijzen. Eeuwig God te loven. Zou eeuwig zingen van Gods goede zijn. Uw waarheid alle altijd vermaalde door me heen. En gaan we verder. Tot 89. Hier leert God zijn volk er wat van. En eenmaal doet het volmaat en eeuwig. Eeuwig zullen ze het uitroepen. Gij zijt waardig de ontvangende. De eer. De aanbedding en de dankzegging Tot in alle eeuwigheid. En waarom. Gij hebt ons schoten gekocht met u. Amen. Gezegende middelaar God. En de mens, Wil u ons voor Gods aangezicht. Diep vernederen. Wie onze kan voor God bestaan. Buiten de bedekkende gerechtigheid. Van de middelaar. Hoe dat we verwaardigd mochten worden. In dat kleed van hem. Waardoor alle schuld. Alleen bedekt is. Verzoend en gereinigd wordt. Voor Gods rechten toe te mogen schijnen. O God verwaardigde nog. Dat je ge genade mocht verheerlijken. eer dat de dag komt. en het besluit baart. dat we van de aarde worden opgeroepen. We dragen ze allen nog te samen. aan u op jongeren en ouderen. Al oh, werk alles door uw geest. in het midden der gemeente. opdat God in zijn eigen werk. zal worden geloofd en geprezen. Aan. Ah. Zingen wij nog Psalm 55? Het vierde vers. Och gaf mij iemand duivenvleugel Geweest mijn drift waar niet de teugel. Ik vloog tot waar ik kon verwachten mijn veiligheid waar te op zijn. In Bas de zelf der Zandhoestijn, waar ik in stilte zou gedachten. Zo'n vijf en vijf, het vierde vers. gemeente wordt bekend gemaakt, zo so de heren wel bij wel zijn.